Een deel van die plannen is al uitgelekt. Zo meldt het AD dat het eigen risico volgend jaar omhoog gaat... van 385 naar 460 euro. Maar er is al meer duidelijk, vertelt politiek verslaggever van nu.nl Sanne Oving ons.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 van volwassenen. Er wordt nu onderzocht... of Roblox genoeg doet om kinderen te beschermen. Nou, waarschijnlijk heb je het ook gemerkt. Het is behoorlijk fris. Niet voor het eerst dit jaar. En dat blijkt wel. Deze maand was één van de koudste januari's van deze eeuw... melden de weerbureaus nu. Het was gemiddeld 2,5 graad. Dat is een graad minder dan normaal in januari. Ook vroor het wat vaker. Het weer van vandaag dan op steeds meer plekken. De zon 0 tot 7 graden. En als we naar morgen kijken... Dan wordt het grijs en ook nat. Q-music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Um, er zat een viel op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Je hebt daar 10 minuten vertraging tussen Oud-Dijk en Duitsland. En ook op de A28 van Amersfoort naar Zwolle... heb je vertraging, 11 minuten tussen Ermelo en Elspet. Flitsers gespot op de A2. Amsterdam richting Utrecht bij 35.3. Op de A6 Lelystad richting Muidenberg. Daar moet je opletten bij 62.4. En op de A16 Rotterdam richting Dordrecht bij hectometerpaal 30.1. Q-music. Jorien Renkema. Het is de grote finale van de Q Top 500 van de 90s. Met nu op 17. Party Animals. Have you ever been mellow? Q Top 500. George Michael Top en Queen. Van de Goedemiddag en welkom op de finale dag van de Q-Top 500 van de 90s. Sterker nog, het zijn de finale uren van deze heerlijke lijst waar we de hele week al van genieten op Q-Music. Het gaat van happy hardcore tot RB-glijer en van gitaren tot girl dance. Alles kwam voorbij deze week. Of nou ja, niet helemaal alles natuurlijk, want de 15 allerbeste tracks uit de 90s, die hoor je tot 2 uur vanmiddag. Dankjewel voor het stem op jouw favoriete. Die wordt vandaag op je wenken bediend op het allerbeste, het allerleukste en het allerfoutste uit een decennium waarin de muziek floreerde als je het aan mij vraagt. En het decennium waarin we allemaal schaamteloos zongen dat we allemaal een Barbie waren. Hi, Barbie. Hi Kim. You wanna go for a ride? Sure Ken. Jump in. I'm a Barbie girl. In the Barbie world. Blijf in plastic. Let's go party. Girl, nummer 15 in de... Top 500. Annelijn. Adelijn. die had hier onder andere op gestemd. En die schreef erbij. Het blijft een grappig liedje met een leuke clip. En nu als volwassene luister ik toch heel anders naar die tekst... met zijn dubbelzinnigheden. Wel heel leuk. Uh, Desiree, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Uh, Desiree, alleen jij en ik weten wat we nu gaan horen op nummer 14. Want ik heb het jou net ingepluisterd. Ja. ja. Um, en... Dit liedje was de allereerste single die ik ooit kocht... Ja, van mij ook. Ja, echt. Ja, echt. Hoe oud was ja. jij? Ik was twaalf. Ach, wat leuk. Ja, ik was acht. En ik weet het nog precies. Ik stond op de stoep voor de music store in Hardenberg en ik wilde per se een eentje naar binnen en met mijn eigen geld daar die single kopen. En, en oh, mijn ik, zus, ja. mijn zus die drilde mij toen. Die zei: Jorien, je moet gewoon naar de kassa gaan en dan moet je vragen om de single van Britney Spears. Dan komt het. Ja. goed." Ja, ja, superleuk, superleuk. Ja, mooi toch hoe je al die herinneringen ophaalt. En die tijd is die top 500, superleuk. Ja, heerlijk. Wat is jouw uh, ultieme herinnering aan uh, Baby One More Time van Britney Spears? Ja, voor de spiegel staan toch met een, uh, een haarborstel in de hand. Hè? En een uh, joggingbroek aan en een uh, topje en gaan. ja. ja. Het is, ja, het is het cliché, maar het gebeurde echt in de 90s, hè? Het gebeurde echt in de 90s. Ja, en wachten tot de clip eindelijk weer op tv kwam. Dat, uh, ja, dat is iets wat voor de huidige generatie gewoon niet heeft. Ja, heerlijk. Nou, jij schreef ja. ook in jouw stemmotivatie: Dit nummer is een tijdcapsule, dus ik draai hem met heel veel liefde. Je hoeft er niet langer op te wachten. Hij is nu op de radio. Speciaal voor jou, Desiree. Hey, dankjewel. Fijne dag al. Terechtgekomen op nummer 14 in de Q-top 500 van de 90s. I suppose In de Q-top 500 van de 90s 2026. Britney Spears hoorde je op nummer 14 met Baby One More Time. Ja, ik zei het al. Het is de crème de la crème uit de jaren 90 die je hoort. Nog tot twee uur vanmiddag. En dat is het niet alleen volgens mij, maar ook zeker volgens jou. Want jij hebt mogen stemmen op wat er allerbeste is uit de 90s. We zitten momenteel midden in de ontknoping van de Q-top 500 van de 90s. Met zometeen na half één deze op 13. Als je gitaarles had in de jaren 90, dan was de kans heel groot dat dit een van de allereerste liedjes was die je toen leerde. Het is een nacht die je normaal alleen in film ziet. Het is een heel makkelijk akkoordeschema, namelijk. Het is een nacht die wordt bezoeken in het mooiste meet. Guus Meeuw is zo meteen op nummer 12.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 Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers. Ze zijn er weer! Wie wil gestilrijden voor Davy Klaassen? Voetbalplaatjes bij Plus. Twee Ricky van Wolf's winkels voor één Sam Ja, Charon, Charit. Dan heb ik NEC vol. Spaar ze allemaal. We doen met je mee. Plus, het is weer PTW Weg ermee bij Mediamarkt. Nu bij aankoop van 25 euro op deelnemende producten. Zo hou je nu de Hisense Energiezuinige Wasmachine met stoom en Wash voor 438 euro. Mediamarkt. Zie jij de volledig elektrische Kia EV3 rijden? Stel je dan voor: Jij in de populaire Kia EV3. Zorgeloos onderweg met een rijbereik tot wel 605 kilometer.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 Cure Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er staan op dit moment 8 files in Nederland. Slechts één ervan is langer dan 10 minuten en die staat op de A50 van Osnabrück naar Eindhoven. Een ongeval zorgt daarvoor 13 minuten vertraging tussen Vegel, Noord en Vegel. Mocht je ergens anders in de file staan, dan duurt die dus niet langer dan 10 minuten. Flitsers zijn gespot op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal 35.3. Dan de A6 Lelystad richting Muidenberg. Even opletten bij 62.4. En op de A16 van Rotterdam naar Dordrecht wordt gecontroleerd bij 30.1. Q Music, Jorien Renkema. Met de finale van de Q Top 500 van de 90s. Q sounds better with you. Met nu op 13, deze van de Cranberries. Het is Zombie. En Zombie daalt. Twee plekken is terechtgekomen op nummer 13 dit jaar. In de Q Top 500 van de 90s. Aurelie die stemde daar onder andere op en die schrijft... ja het is eigenlijk best een emotioneel nummer als je goed naar de tekst luistert. Ik zei het net al, als je gitaarles had in de jaren 90... dan is de kans heel groot dat Het is een nacht van Guus Meeuw... een van de eerste liedjes was die je leerde. Want dat hele liedje bestaat eigenlijk uit maar vier makkelijke akkoorden. Uh, voor de kenners G, D, E mineur en C. En als je die kan spelen, nou, dan kun je dus Het is een Nacht spelen. En niet alleen die, maar nog heel veel andere 90s liedjes kun je dan ook meteen. Zoals bijvoorbeeld heel toevallig Zombie van de Cranberries die je net nog hoorde. Uh, maar ook deze. Stond ook in de lijst op 4,91. Save Tonight van Eagle Eye Cherry en deze. When I Come Around van Green Day, 293 in deze lijst. Kan je dus ook spelen met die vier gitaarakkoorden. Allemaal dezelfde als de I-koorden van... Uh... Het is een nacht van Guus Meeuwis en Van Gant. Terechtgekomen op nummer 12 in de Q-top 500 van de 90's. Heb je toevallig nog een akoestische gitaar in de kast staan? Pak hem er even bij en speel hem mee. G, D, E mineur en C. Succes.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 Maar helaas, er komt weer licht door de raam, hoewel voor ons de wereld wacht heeft u gestaan.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 Uh, Guus Mejo is verantwoordelijk voor de prachtige foute songtekst... Met zonnejas stap ik naar buiten. Dat was in tranen gelachen. En in 1995 maakte hij al net zo'n uh, ja, grammaticale eigenaardigheid hè, in Het is een Nacht. Die uh, lege fles wijn had natuurlijk eigenlijk moeten zijn. Op de vloer ligt een lege wijnfles, maar ja, dat rende net niet lekker. En achteraf maakte het natuurlijk ook helemaal niks uit. Want uh, Het is een Nacht werd een gigantische hit in 1995. Zeven weken lang op nummer één. MUZIEK voor 2026 dus op nummer 12 in de Q, top 500 van de 90s. Niels laat weten via de Q-app dat hij enorm aan het genieten is. Hij zegt, ik heb net weekend en ik ben nu lekker aan het luisteren naar de ontknoping van de top 500. Wat is het toch heerlijk als 90s kid? En Petra zegt, kunnen jullie misschien in een vertraging? Het zou zo zonde zijn als de top 500 straks voorbij is. Ja, je bedoelt Petra dat ik alles dan op uh, half tempo uh, uitzend. Ja, ik weet niet of daar heel veel mensen blij van worden. Dus ik uh, ben bang dat we dat niet gaan doen. We beginnen bijna aan de top 10 van de Q Top 500 van de 90s editie 2026. Beetje zuur dus voor wie je nu gaat horen op nummer 11, want die valt net buiten de top 10. Maar. Ik denk dat ze dat wel kunnen hebben, want 2020, eh, 2026 moet ik zeggen... is een uh, prachtig jaar voor de Backstreet Boys. Ze doen in het najaar tien concerten in Düsseldorf en alsof het niks is... spelen ze volgende maand ook nog even zeven shows... in de duurste en de meest extravagante concertzaal van de hele wereld... The Swear in Las Vegas. Nummer 11 is voor hen dus met Everybody. Everybody, yeah. Rock like your body. Everybody, yeah. rock your body right. Sex, respect. respect, all right. Hey, hey. now. Oh my God, we're back again. Op nummer 11 in de Q Top 500 van de 90s. Evelien die appt over ze. Ja, ik ga ook naar de The Backstreet Boys in Düsseldorf. Ik was helemaal verliefd op ze in de 90's. En nu ga ik samen met mijn zoon van 19 daar naartoe. Wauw. Dat je die zo ver hebt gekregen, Evelien. Alleen daarvoor, al respect. Het is uh, de top 10 van de Q, top 500 van de 90s. We gaan eraan beginnen. De 10 mooiste nummers uit de jaren 90. Top 500 van de 90s. Ik zie dat uh, Miranda van Dieren heel blij is dat ze vandaag vrij is. Die heeft, Ach, kan ik lekker de top 10 van de 90s luisteren en meezingen? Nou, meezingen moet je zeker doen. Er valt ook genoeg uh, mee te zingen, zo meteen. Dat verklap ik jou vast. Um, Sandra die is ook heel blij, zegt ze keihard meebleren. En Maya vraagt zich af, kunnen we niet gewoon een heel jaar lang de 90's doen? Wat moet ik toch als het straks is afgelopen? Ja, nou, geniet er ook maar even van, dus Maya. We starten zo meteen, of nu eigenlijk, de top 10. Met een van de langste nummers in de lijst. Uh, 9 minuten schoon aan de haak is de nummer 10 notering van deze Q top 500 van de 90s En die is daar terechtgekomen door onder andere de stem van Femke... November 1, Guns N' Roses. Echt mijn nummer uit de jaren negentig. Uh, helemaal fan van de band Guns N' Roses. Voor het eerst uh, naar een concert geweest van hun in de Goffert in Nijmegen. Samen met uh, een met vriendinnetje Esther. En uh, ja, helemaal gek van uh, Slash, die en de solo's in dit nummer. Echt fantastisch. Grijs gedraaid, clip echt honderdduizend keer gekeken. Zelfs mijn kinderen uh, moesten de afgelopen jaren regelmatig van mij meekijken, omdat ik echt wilde laten zien wat, hoe fantastisch het allemaal is. Dus uh, ja, mijn nummer: November 1 Gunsenrozen. Persoonlijke nummer 1 aller tijden. In de Q-top 500 van de 90s. Acht plekken gestegen naar nummer 10. Guns N Roses hoorde je. Negen minuten lang. November Rain. We zitten midden in de 90s, maar zometeen het nieuws uit 2026 met Nathalie. Ja, en daarin gaan we naar Politiek Den Haag. Want over een paar minuten presenteren D66, CDA en VVD hun coalitieakkoord. En natuurlijk gaat de top 10 van de Q-top 500 van de 90s verder met onder andere deze.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 Daarom heeft alleen Vodafone drie jaar batterijgarantie. Wordt de kwaliteit van je batterij dan minder, vervangen we hem. Gratis. Dus ga van... Ah, oh nee. ...naar niet te stoppen. Oh, Check de voorwaarden op Vodafone.nl slash batterijgarantie. Iets nieuws proberen? Shop nu. EasyToys.nl Nu bij Vodafone. De iPhone 17 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel op Vodafone.nl Oh, yeah.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 de beste vroegboekdeals boek je op vakantiediscounter.nl Werkte alles maar zo op rolletjes. Met AH Zakelijk regel je in één keer een lekkere voorraad. Van koffie tot tussendoortjes, nu het extra volumevoordeel. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Volgende week vrijdag starten de Olympische Winterspelen. Ja. Voor wie wordt de droom van Milaan werkelijkheid? Ja!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 Dit is Nathalie van Zeiluk. Goedemiddag. Alle ogen zijn gericht op Den Haag. D66, de CDA en VVD kunnen ieder moment hun coalitieakkoord gaan presenteren. De afgelopen weken hebben de drie partijen hier met informateur Ledschert over gepraat. En een paar details zijn van de week al gelekt. Zo gaat het plan aan de slag heten. Gaan de extra bezuinigingen op de publieke omroep niet door? Verder lijkt ook al bekend dat de hypotheekrenteaftrek blijft zoals hij is. En er zou jaarlijks 100 miljoen euro extra worden vrijgemaakt om het tekort aan cellen tegen te gaan. Informateur Letchert heeft vanochtend haar eindverslag al gepresenteerd... het nieuwe kabinet wordt zoals bekend een minderheidskabinet. Dus de partijen moeten veel steun gaan zoeken. Letchert advies is om breed te kijken. En het zou goed zijn als er brede akkoorden worden gesloten... over de grote uitdagingen waar dit land voor staat. En ik adviseer dan ook om daarvoor naast de politieke partijen... de maatschappelijke organisaties op tijd aan tafel te vragen. Het is nog niet bekend welke partij welk ministerie krijgt. Toch heeft Letchert al een advies voor de toekomst...